De huldiging van de Franse voetbalkampioen, Paris Saint-Germain, is uitgelopen op rellen. Dertig mensen raakten gewond, onder wie drie politieagenten. Op een aantal plaatsen in Parijs liep het uit de hand. Bij de Champs-Élysées had de politie de situatie pas na uren onder controle. De huldiging van de ploeg bij Trocadero, bij de Eiffeltoren, werd wegens de dreigende sfeer al na een paar minuten beëindigd. En ook een boottocht op de scène ging niet door. Het was 19 jaar geleden dat Paris Saint-Germain kampioen van Frankrijk werd. De Amerikaanse politie denkt te weten wie zondag heeft geschoten op een moederdagparade in New Orleans. Het zou een man van 19 jaar zijn. De politie is nog naar hem op zoek. Bij de schietpartij op de parade in New Orleans raakten 19 mensen gewond. De politie houdt nog altijd rekening met de mogelijkheid dat er meer schutters waren. In eerste instantie werd gedacht aan een beschieting door bendes. Het weer vandaag op de meeste plaatsen droog. Vooral in het noorden eerst zon. Later van het zuiden uit van tijd tot tijd regen. Het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Hag. Goedemorgen, alweer op deze prachtige dinsdagmorgen, 14 mei. Wat gaan we doen in de laatste uur van deze nacht? We gaan reizen over deze wereld naar Brazilië en naar Thailand. Dan gaan we zo meteen eens uh, vragen hoe het is met het nieuws daar. Want in, de, in die landen, daar, uh, daar zitten onze, uh, onze gasten. Wim, uh, Wim de Keizer woont in Brazilië, die weet alles over wat daar speelt. En Dick de Koning... Uh, die woont in Thailand en die weet uh, alles over het nieuws daar. Iets met de olifanten, geloof ik. Die. Uh, ja, wat goed nieuws eigenlijk. Want uh, Thailand stopt met de handel in ivoor. Dat lijkt me goed voor olifanten. Er is ook nog iets met de witte olifant waar het hele vol op de kop staat. Nou, en, en, en dat soort dingen meer zometeen in, uh, in focus op de wereld. Later uh, dit uur gaan we het ook nog hebben... over hele mooie, uh, boeiende, uh, inspirerende ideeën van jonge techneuten... die in de finale staan van de Philips Innovation Award. Waar dacht je van uh, het uitprinten van huid met een 3D-printer... of uh, het uh, verticaal in plaats van horizontaal verbouwen van, uh, van voedsel... in een stedelijke omgeving, nou, dat soort dingen... Hele mooie oplossingen voor uh, reële problemen. Dat allemaal na of zes. te eerst, is de focus op de wereld, maar we beginnen met muziek. Norman Greenbaum trapte dit laatste uur van dit nacht af met Spirit in the Sky. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Ja, en vanmorgen gaat de reis eerst naar. Thailand, het verre Thailand. Dick de Koning woont en werkt daar. En doet daar van alles met, uh, met name relatietherapie onder, uh, onder de Thai. Dick, ja, Goedemorgen. Wat speelt er bij jullie momenteel om in het nieuws? Ik kwam iets tegen over uh, een witte olifant. Het hele land is, uh, is op zoek naar een witte olifant. Die schijnt ergens gespot te zijn. Heb je daar wat van gehoord? Ja, heb ik ook van gehoord. Uh, ik denk dat hij nog niet gevangen is. Het uh, stond een week geleden ongeveer in de krant. En uh, waarschijnlijk nog niet... Ja, hij is wel gespot, maar nog niet gevangen. En, denk ik hoor, want ik heb de krant eigenlijk de laatste dagen niet gevolgd. Ik ben op reis. Ik zit nu in Chiang Mai uh, voor vergaderingen. Ja, ja. Maar uh, die witte olifant uh, heeft uh, waarde. Want, uh, want meestal zijn witte olifanten... worden bezit van het koningshuis. Van ja. de monarchie. Dus... Uh, mm. Ja, daar zijn ze nog naar op zoek. Want het gaat om een albino-exemplar. Dus het is een, een, een, nou ja, ja. zoals we dat kennen: een olifant met een afwijking, zullen we zeggen. Genetische afwijking. En dat is bijzonder, want die dieren worden in Thailand beschouwd als een soort heilig. Ja, en ze zijn het nationale symbool van ja. Thailand. Dus ja, ja, precies, in die zin vooral. Heilig maar wel de, ja, een symbool. Ja, ja. en, en ja. denk je dat die, dat die echt er, er is? Of kan het ook nog zijn dat mensen iets denken gezien te hebben? Dat komt ook nog wel eens voor. Nee, wel, Maar hij is niet helemaal zo albino als wij ons voorstellen. Hmm. Dat zijn, uh, wel, ze hebben grotendeels grijs en, en dan patches van wit. Dus echt niet echt helemaal wit zoals wij een witte uh, rat of een wit, uh, witte muis. Dat, die, dat, is een heel, dat is een echte albino. Maar dit zijn dan vaak uh, ja, een, een mengeling van grijs met wit. Oké, okay, ja, ja, maar ja. dat is uh, goed genoeg voor de taai. Ja, blijkbaar. Om, uh, om helemaal ja. van auto de botel te zijn. Gebeurt dat vaak of, of is het heel bijzonder dat de, deze nu gespot is? Uh, ik weet niet hoe vaak het gebeurt. Ik heb daar geen statistieken over. Maar er zijn een aantal exemplaren al in het bezit van het koningshuis. Ja. ja. ja, want zodra die dus worden gespot, worden ze gevangen en gaan ze naar de koning. Ja, of naar een, een verblijf voor olifanten waar ze goede verzorging krijgen. Maar dan zijn ze in het bezit van de koning, ja. Ja, ja. Goed, uh, goed nieuws voor, uh, voor deze witte olifant, of niet? Uh, Weet ik niet of het goed nieuws is. Ik bedoel, in de natuur zijn ze natuurlijk ook uh, goed terecht. Ja, maar de vraag of het goed nieuws is als ze gevangen worden en uh, opgesloten. Wel ander, wel ander goed nieuws voor olifanten vanuit Thailand. Want uh, de premier uh, heeft besloten, premier China Watra, om de handel in Ivoor te beëindigen. Ja. Dat is alweer een paar weken geleden, maar dat is wel een belangrijke stap. Ja. Want die handel die zorgt vooral voor... voor een, uh, uitgevoerd wordt, maar uh, inderdaad. Oh, is dat, is dat ja. nog de vraag? Dat was omdat er een, een conferentie was voor de, behandeling, voor de bescherming van bedrijven die van Een goede conferentie, wereldconferentie. Ja. wereldconferentie. Okay. En uh, daar is dat die goede stap genomen. Dat was natuurlijk een uh, politiek heel verstandige stap. Ja. Die zijn nam in die periode. Maar uh, we moeten nog zien of dat werkelijk dan ook gaat gebeuren. Want... Uh, uh, we noemen dat poaching in Nederland. Ik weet niet meer hoe je het noemt. Uh, stroperij Er gebeurt ja. nog, nog heel veel hier. Dus, uh, mm. Maar de vraag. Ja precies. Je, je kunt wel een wet aannemen. Maar dan is ook nog de vraag. Hoe wordt die gehandhaafd? En, en, en is het te handhaven? Ja. Ja, ja. Maar en het... vanwege de mazen in de wet. Of vanwege de mogelijkheden in dit land. Wordt er ook nog wel eens wat ingevoerd. Vanuit ja. Afrika. Ja, dat is het grootste probleem begrijp ik. In andere landen. Ja. Daar worden natuurlijk ja. olifanten massaal afgeslacht. Omdat ze in, in Azië allerlei bijgelovigen... Ideeën hebben bij, bij vermalen ivoor en zo. Ik vind het echt ja. te schandalig voor woorden. Ja. Maar goed. Uh, de regering kon nog daar een eind aan te maken. Maar je zegt ja, dat is nog maar de vraag of het echt lukt. Ja. ja. De, de stap kwam, zie ik hier nadat bijna 1,6 miljoen mensen. er uh, via een petitie bij de Thaise premier op hadden aangedrongen. Zijn het 1,6 miljoen Thai? Leeft dat heel erg onder de Thai zelf? Um... Die, die petitie, weet je dat? Vraag ik me af. Of is dat een internationale petitie geweest? Ik denk internationaal. Want 1,6 miljoen is Want, wel heel veel. Uh, ja. We merken er niet zoveel van, van dierenactivisme. Er nee. zijn er wel, maar uh, nee, er wordt nog zoveel de hand gelicht met uh, inheemse dieren die beschermd zijn. Ja. Uh, dus er zijn talloze mensen die hun, hun brood er nog wel aan verdienen, hoor, aan uh, dit soort dieren. En omdat er ook heel veel in China, heel veel van dit soort. Uh, ...en elementen van dieren nodig zijn voor verwerking in medicijnen. En wij geloven daar overheerst, dus zijn ze nog heel wat nodig. Ja, goed. We blijven even bij de dieren. Het is een beetje de natuurrubriek vanmorgen. Maar je hebt ook nieuws over een beroemde panda. Ja, die heeft de naam Lin Ping. Hij is een zoon of dochter, ja ik denk een zoon... ...van een spel panda's die in Thailand al wonen. Hij was verkocht aan China. En nou zou die hier mogen blijven in Thailand, uh, geleend of ja, gehuurd van de Chinese regering voor 15 jaar lang. Maar dat moet dan wel elk jaar 44 miljoen baat kosten om zo'n dier hier te houden. Dat zou hoe... hoeveel, hoeveel is dat in euro's? Uh, in euro's zou dat uh, ruim 1 miljoen, 1 miljoen 142 uh, ja. Euro's zijn maar ze, ze hebben jaar. hem ook eerst verkocht als China, zeg je. Daar hebben ze waarschijnlijk uh, ja. veel meer voor gevangen dan. Dat denk ik. De, ja. Dat is mij niet bekend. Maar ja. in ieder geval, als ze hem zouden willen blijven huren... kost dat per jaar 44 miljoen baat of bij meer dan 1 miljoen euro per jaar om dat te doen. En dat zou dan voor 15 jaar of 10 15 jaar zijn, dat contract... En uh, er zijn mensen, dierenactivisten, die dat niet willen. Die zouden liever willen dat de beschermde diersoorten in het land... Uh, meer hulp krijgen, meer subsidie van de regering. Hm. Dus daar zou het geld veel beter aan besteed zijn. Nou, er zijn wel Thaise dierenactivisten die, dat, uh, die zich ja, daarvoor... Maar, dus, dus ze zijn er wel. Ja. Ze zijn ja. er wel, ja, ja, zeker. Een kleine groep. Ja, vooral de pure boeddhisten zouden meer, uh, dieren, zouden meer dierenactivisten... Moeten zijn. En, en zijn ja. het ook. Ja, oké. Okay. er zijn nog een paar, er zijn nog enkele van die echt puur uh, boeddhist zijn. En die zouden echt alle dieren willen beschermen. Die zijn ja, zelfs geen vliegdoods. Ja, precies. Ja. Ik herinner me ja. Seven Years in Tibet. Daar uh, kwam ik inderdaad een aanrekking met, ja. uh, met die, die gedachten. Gra bij graafwerkzaamheden ja. moesten ze allemaal met de hand. Want steven voor dat je een worm. Uh, Dood enzovoorts. Ja. Hey, en, en, en het laatste dierennieuws is uh, uh, dat het goede oogstjaar uh, uh, Dat er een goed oogstjaar is voorspeld door twee ja. witte ossen. Ja, klopt. Uh, dat is een uh, traditie die gebeurt elk jaar opnieuw. In het centrum van Bangkok. Op een groot voetbalveld zou je bijna zeggen. Maar het is een, een soort de dam in, uh, in Bangkok. En uh, daar uh, zoeken twee uh, heel goed geselecteerde ossen. Witte ossen, die zoeken daar uit uh, wat het komende jaar uh, voorspeld gaat worden. Oké. Okay. En uh, hoe, hoe werkt en, het ritueel uh, dan? Uh, ze gaan een stukje land ploegen. En dan uit het geploegde land uh, stellen een aantal Brahmaanse priesters vast wat de voorspelling is. En daarnaast kiezen ze uit een aantal graansoorten, uh, mogen ze zelf uitkiezen wat ze eten. En als, uh, daar werden dit jaar dan twee bepaalde graansoorten, mais en nog een soort uh, uitgekozen door de ossen. En dat, in dat uitgelezen uh, materiaal wordt dan weer door bramaanse priesters ingelegd... Uh, wat de voorspelling is voor het komende jaar. En dat zou zijn dat het heel, uh, heel gunstig voor dit jaar is. Okay. Veel water en, veel, uh, en goede, goede oogst. Dus een, een ja, eeuwenoud ritueel. 700 jaar lang. Ja, 700 okay. jaar lang zelfs, ja. Ja. Um, ja. Wordt daar veel waarde aan gehecht? Door de boeren wordt waarde aangehecht aan dit ritueel, ja. En met recht? Als je kijkt naar de afgelopen jaren, hadden ze gelijk telkens? Uh, dat heb ik niet nagegaan. Dus oh, daar zou je dan een onderzoek jammer. over moeten gaan doen, <laughs> ja. maar dat, dat weet ik niet. Nou, laten we bij deze afspreken dat je voor dit jaar in de gaten houdt of ze gelijk hebben. Nee, dat spreken we niet af. Want nee? Dat is mijn terrein niet. Nee. <laughs> ja. Ik ben toch wel zwaar benieuwd. Ja, het zou ik ook wel benieuwd naar zijn. Maar nee, dat, uh, dat heeft niet mijn interesse. Je doet niks met landbouw? Ik doe niks met landbouw. Nee. Op dit moment nee. nee Oké. Okay. Nou, jullie zijn meer bezig, jij en je vrouw, met, uh, met het geven van relatientherapie. Is daar nog nieuws ja. van te melden? Heb je nog iets bijzonders meegemaakt in de afgelopen tijd? Um, even denken hoor. Iets bijzonders. Ja, uh, zo af en toe uh, zien we mensen terug die uh, door ons geholpen zijn een paar jaar later. En heel af en toe zien we dat het... Weer niet goed gaat. Onder andere hebben we pas een stel gekregen die we ongeveer vier jaar geleden geholpen hadden. En het was toen erg goed. En um, nu inmiddels is het weer, hebben ze het niet onderhouden, dus is het weer niet goed. Dus we Werk aan de winkel. ze bij ons komen voor een serie uh, van sessies. Uh, ja, want ze kunnen het wel, ze zouden het zelf ook kunnen. Maar op een of andere manier hebben ze het laten, laten verslonzen. Mm. Op het Nederlands. Uh, en uh, daardoor gaat het op dit moment weer niet goed tussen hen. Ja. We, we, we, werk je nou in die relatietherapie ook met een bepaalde methode, of, of heb je dat zelf ontwikkeld? Uh, we werken met methodes die uit verschillende counselingboeken komen. Uh, nee. dus we, we zien wat er uh, wat toepasbaar is op dat moment. En uh, ja, we kijken vooral naar gevoelens, hoe die een rol kunnen spelen in uh, en doen in het spelen, uh, spelen in het leven van mensen. En ja. hoe belangrijk die zijn om daarop te letten... en om daar gevolgen aan te geven, aan die gevoelens. En daar iets mee te doen. Dan in, in plaats van alleen maar te leven met feiten. Nou, en, eerder, en eerder vannacht feiten... spraken we ook over risico's... met onder andere Johan Borg, personal coach. En het had het ook over risico's in relaties. Dat je ook vaak in, in relatie met mensen risico's moet nemen. Dat geldt natuurlijk zeker ook voor het huwelijk. Is dat ook iets waar je aandacht aan geeft? Dat, je dat, dat sommige dingen je iets kosten, maar dat het ook iets oplevert en zo? Ja, inderdaad. Ik uh, kan even zo niet bedenken hoe, hoe dat uh, een rol speelt. Maar uh, de link kan ik even, even niet zo goed leggen, die risico's. Maar, nou, ik, ik kan me uh, bijvoorbeeld voorstellen dat in een situatie waarin je... Uh, bijvoorbeeld de ander heeft jou gekwetst... en uh, uh, uh, je bent daar boos over of verdrietig en, en je sluit je af voor de ander... dan moet je op een bepaald ja. moment het risico nemen... om je kwetsbaar op te stellen om die verbinding weer te leggen, toch? Ja, ja, dan zul je de, die openheid wel opnieuw moeten bewerken. En sommige mensen hebben, die, hebben dat blijkbaar niet zo in huis om dat uh, te gaan doen, om dat, dat bespreekbaar te, te houden. Ja. Uh, in dit ene geval waar ik over sprak, over die mensen die teruggekomen zijn, is het zo dat de vrouw graag en, en makkelijk heel over haar emoties spreekt en uh, dat ze zelfs overvloedig doet. En de man is juist van huis uit gewend om helemaal niet daarover te spreken. Dus ze houdt het helemaal onder en stopt het ook liefst uh, onder het tapijt. Hm, ja. uh, dus Herkenbaar eigenlijk best wel, toch? Twee uitersten, ja, waarin ja. de vrouw dus heel emotioneel kan reageren. En de man juist zich alleen maar meer afsluit. Ja. Uh, ja. Ook met die emoties. Dus dan is het heel lastig. Terwijl ja. de man zou moeten leren zijn emoties iets meer te... Leren kennen en uh, bespreekbaar te maken. Je moet de vrouw leren haar emoties iets meer te onderdrukken en bespreekbaar te maken. Ja, ook bespreekbaar ja, maken. Dat, ja. Ja, in plaats van alleen ja, maar uiten. Ja, ja. dat zijn, zijn beide risico's natuurlijk. Voor de man een heel risico om zich uh, te leren laten leren kennen. En voor de vrouw om zich uh, wat meer in te binden. Ja, ja het zou eigenlijk, uh, als ik het zo hoor, patronen die uh, over de hele wereld hetzelfde zijn. Hè? Ja, precies. Ja, ja. Ja. Goed. We zijn eigenlijk universeel wat dat betreft, hè? Op welke cultuur we ook vandaan komen, eigenlijk hebben we allemaal dezelfde behoeften. En... Ja, maar jij brengt dat ja, graag bij de thai. Jij ja. Brengt, ja, jij helpt hen er graag bij. Nou, wel wel, wel mm -hmm. goed, want hier in Nederland zijn er al genoeg coaches volgens mij. Daar is het hiervan vergeven. Ja. Dus uh, ja. ik denk dat ze er daar meer behoefte aan hebben. Bedankt voor je verhaal ja. over het nieuws en over uh, uh, je werk daar in Thailand. Heel veel succes en zegen daar weer op. Dick de Koning was dat You've Emily Sunday was dat. Met Read All About It, Part 3. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Wim de Keizer woont. En of nee, ik zeg het verkeerd. Nee, ik zeg het wel goed. Wim de Keizer woont en werkt in Brazilië. In. Uh, ja, waar, waar precies, uh, Wim? In, uh, Ritapolis, dat is een dorpje in de straat. en Reis. Ritapolis, ergens een beetje in de in, in het, in middle of nowhere, is dat dan? Ver, ver nou, van de oké, grote steden? Het ligt een beetje tussen Belo Horizonte, uh, São Paulo, Rio okay, en Erwin. Oké, en daar hebben jullie uh, een, een heel centrum met allerlei cursussen en ik geloof een houtbewerkingsopleiding. Uh, drugsverslaafde uh, project zijn er mee bezig. Dat soort dingen allemaal. Uh, heb je ondertussen uh, al tijd om een beetje wat mee te krijgen van het nieuws? Uh, nou, om eerlijk te zijn, we kijken weinig nieuws uit Nederland. Ik volg het nieuws in Brazilië. Dat volg ik al een beetje, maar heel goed. ik heb er heel veel tijd van over. Oké, okay, maar je weet gelukkig wel enigszins wat daar speelt... want anders zouden we weinig te bespreken hebben. Hey, um, een, een, een hoop um, drugs, geweld, schieten de politie. Uh, ik geloof ook in het gedoe met een voorganger... Die, is die iets te maken heeft met drugsgelden. Wat een gedoe dat allemaal in Brazilië zeg Als ik het zo allemaal op een rijtje zet. Ja, er is altijd veel gedoe, ja. Ja. Er ja. ja, was een uitbending. Uh, dan uh, zag je een helikopter schieten... op, uh, op een of andere drugsbasis... Het was Precies. Heen, en dat, dat werd dan weer... Uh, uh. Dat, dat, dat heeft inderdaad het nieuws hier, of de, de, de aandacht hier ook getrokken. Leg eens uit, wat is daar aan de hand? Dus het zijn uh, politieagenten die, die vliegen rond in helikopters. En we weten natuurlijk allemaal dat Brazilië, heeft allemaal van die, van die sloppenwijken waar drugsbendes de baas zijn. Het is gelukkig nog niet zo ergens in Mexico, maar je hebt daar ook uh, een behoorlijke uh, stevige drugsbendes. Maar die politie, daar, daar is nu veel over te doen. Vertel. Uh, ja, het ging er dus over op... Ik weet niet of het, ik denk dat het s'avonds was. Toen zagen ze dus een drugsleider, een bendeleider, zagen ze. En die stapte in de auto en dan vlogen ze erachteraan. En op een gegeven moment begonnen ze het mitrailleur, vuur, of af te vuren op die auto. En dan hoorde je mensen roepen op de achtergrond, meer, meer, meer, meer vuur. En dat ging dus dwars door een woonwijk heen. Je zag, je zag mensen daar lopen, je zag honden lopen, je zag... De, licht flitsen in de huizen inslaan. En het leek net een soort videogame uh, video wat ze aan het doen waren. Hmm. Dus zat ik daar aan te moedigen. En daar kwam ze dus een hoop uh, kritiek op. op nou, dat kan ik me voorstellen. Ja. Dat doet me een beetje denken aan die filmpjes uit, uh, uit Irak. Die destijds via Wikileaks zo'n uh, zo opschudding veroorzaakten. Amerikaanse soldaten die daar uh, nou ja, zich te buiten gingen. Um, maar dit, dit klinkt eigenlijk nog heftiger. Wat je zegt, echt een, echt een, echt een computergame. Gewoon maar uh, schiet op alles wat beweegt. Ook al zijn het gewoon burgers. Ja, en uh, volgens de politie kon het allemaal door de beugel. Maar niet iedereen was daar mee eens. Ja, want dan uh, krijg je inderdaad een, uh, het verhaal van... Ja, bij een schietpartij zijn zes doden gevallen. Ja, dat is natuurlijk dat is klinisch. Maar dan zie je de beelden en dan denk je... wow, wat is hier aan de hand? Ja, wonderwel was er niemand verder uh, omgekomen in dit geval niet? Okay, ja, want... behalve de, behalve de, de die ze moesten hebben. Ja, want het is niet bij één geval gebleven... ...dat er nu al twee of drie van die filmpjes erbuiten gekomen zijn... ...waarbij wel uh, dode gevallen zijn ook. Uh, wat, ja. wat, wat is dat met die politie uh, in Brazilië? Zijn het een beetje Wild West-types? Uh, nou, een beetje wel, ja. In ieder geval in, uh, in Rio wel. In São Paulo wat minder. Dus het is het verschil nou al, uh, al wat er staat. Ja. Politie, gezagsdragers, nou ja, die dan zo ernstig in de fout gaan. Dat lijkt me uh, geen goede zaak. Uh, er was ook een voorganger, die is ook in de fout gegaan. Uh, is dat iemand uit je eigen kringen? Evangelische kringen? Pinksterkringen? Uh, het is iemand uit de evangelische kringen. Ja. Uh, ken je hem, of niet? Nee vanavond nee. hm. sprak ik met mijn voorganger hier. En die, die kende hem wel. Die, hij kwam uit dezelfde buurt. Oké. Okay. Want die, die, heeft, uh, die is beschuldigd van nou ook niet de minste dingen? Nee, beschuldigd van verkrachtingen van uh, gemeenteleden... en van witwassen van uh, drugsgelden. Ja. Hoe, hoe, uh, heb, weet je wat meer van het verhaal? Hoe, hoe, is, dat, hoe is die daarin terechtgekomen? Te of, of? Nou, hij, hij was zelf een... Uh, uh, een crimineel, uh, voordat hij tot geloof kwam, zeg maar. Aha. En, uh, en daarna heeft hij dus, uh, zijn leven verbeterd En is uh, hij vooral de mensen gaan helpen waar hij zelf uitkwam. Hmm. Je, moet, je moet natuurlijk wel het karakter hebben om dat uh, te kunnen doen. Ja, ja, want kennelijk is hij toch weer teruggevallen in zijn oude gedrag. Ja, of, of het is nooit weg geweest, dat weet je het niet. Nee. En wat is... er helemaal van waren... Dat weet je ook niet. Er is ook hier wel wat, uh, wat soort uh, vervolging van zulke verhalen. Bepaalde nieuws. ja. nieuwszenders die willen graag ook uh, uh, voorgangers zwart maken. Ja, die smullen daarvan. Ja, ja. Die smullen ervan. Ja, dus je trekt het nog enigszins in twijfel, want wel klopt, het verhaal? Ja, enigszins. Maar goed, ja. er zijn, zijn zoveel feiten bij elkaar en dan denk je, ja, er zal iets. Uh, er zal iets mis zijn. Nou hadden we een paar jaar geleden bij, uh, bij de EO uh, uh, in Dit is de Dag. Hadden we een, een mooie serie over uh, uh, groeiend christendom wereldwijd. Daar is in, daarin zat ook een verhaal over Brazilië. Mijn collega Richard Groenboom is daar geweest. Nou is Brazilië een groot land. En ik weet even uit mijn hoofd niet waar die precies was. Maar dat was een prachtig verhaal over een groeiende kerk. Uh, in een gemeenschap waar daardoor ook de normen waren omhoog gingen. De criminaliteit als sneeuw voor de zon verdween enzovoorts. Uh, maar dit is dus ook Brazilië. Ja, dat nee, klopt. kijk je dat ben Ik ben zelf ook bij een, uh, bij een bijeenkomst geweest die altijd op maandag is. En uh, die, die bijeenkomst is helemaal speciaal voor mensen die, die van de drugs aan willen komen. Ja. En degene die dat begon is, die, was, die is 28 jaar uh, verslaafd geweest. Mm -hmm. En ook, uh, uh, hoe, hoe zeg je dat, uh, verkoper, dealer ja, ja. En uh, tot geloof gekomen, zijn leven Helemaal veranderd. En mm -hmm. die haalt nu uh, de mensen die diezelfde put in geholpen haalt hij daar ook weer uit. Geweldig. En bij hem in de buurt, ja, de buurt is echt veranderd. Uh, ja. 100 procent. Ja, dus, dus die kant is er ook, dat zie je bij jezelf in de omgeving. Um, want jullie zijn ook bezig zelf met een verslavingscentrum? Dat, loopt dat al? Nee, we zitten in de laatste fase om uh, vergunning te krijgen van de gezondheidsdienst. En van, de, okay. van de brandweer. Dus we hebben alle gebouwen al klaar. Alleen, zat er nog een hoop op met aanmerkingen. Okay. De laatste uh, zes maanden zijn we druk bezig geweest aan allerlei aanpassingen te doen. Mm -hmm. En dan hopen uh, binnen een paar maanden te openen. En dan hopen jullie zelf ook je bijdrage te leveren aan, uh, aan de, het enorme probleem van drugsverslaving in Brazilië. Ja. Um, en, en, en ik neem aan dat die persoon die je net noemde, dat je die daarbij gaat, gaat betrekken? Want die heeft al contacten. Uh, ja, die is al ja, precies. Ja, ja. Heel goed, want die heeft natuurlijk gewoon de contacten en de ervaring. Um, wat, wat, wat, wat, wat zijn je andere bezigheden momenteel? Um, we hebben dus een, uh, een meubelmakerij. En uh, een maand geleden hebben we daar een verandering in doorgevoerd. Uh, het was altijd een soort opleiding om jongens te leren om meubels te maken. En uh, dat liep wel leuk. Alleen toen ging de leraar weg... Hmm. En toen dachten we kunnen we de, meubelmaker de meubelmakerij nog beter gebruiken. En uh, nu zijn we bezig om het commercieel te maken. Dus we hebben nu een, uh, een, uh, zeg maar een commerciële meubelmaker aangetrokken. Ja. Okay. En, en nog een andere meubelmaker. En die werken samen met uh, de, de ex-leerlingen. Okay. Zeg maar die al hadden. Zijn ze nu echt commercieel bezig. Maar gewoon voor de, voor de lokale markt? Nou, meer ook voor. Uh, uh, naar de grote steden toen, uh, naar Rio en Sao Paulo. Maar geen, uh, geen fair-trade meubels uh, voor Nederland, zeg maar? Nee, in ieder geval ja. op dit moment niet. Nee, dat is wel... Uh, daarvoor uh, moet je nog weer een ander soort risico's nemen. Want het is een grote stap, denk ik, export en zo. Dat is uh, ook helemaal niet nodig, misschien? Nee, op dit moment... Uh... Nee. Denk ik dat we hier uh, genoeg afzet hebben? Precies, ja. En niet, ja. Niet duurzaam ook natuurlijk, dingen zo, uh, op zo'n grote afstand uh, vervoeren. Hey, maar de, de, de, koppel je dat ook nog aan elkaar, dat bijvoorbeeld die uh, extra drugsverslaafden en uh, uh, werkervaring kunnen opdoen in de meubelmakerij? Jazeker. Ja. Ja. Ja, Want uh, bij ons in de zijn er veel meer. Uh, dat is maar een, uh, een echte grote markt meubelmakerij. Er zitten meubels van, bij ons uit de regen gaan naar heel Brazilië toe. Dus er is ook veel, uh, veel werkgelegenheid in. En, en het is een mooi beroep. Mooi, ja. dus dat zijn twee dingen. Uh, als het goed is krijgen, maar ook wat, wat winst eruit. Wat we ook weer kunnen investeren in het centrum. Ja. Tegelijkertijd kunnen de jongens weer uh, daarin zetten... en ook weer uh, helpen aan een baan in die richting. Dus het aan twee of drie kanten tegelijk. Goed zo, oké. Okay. Nou Goed te horen allemaal, uh, Wim, vanuit Brazilië. Uh, dus het, uh, het nieuws van, uh, van het Wild West. Maar aan de andere kant gebeuren er gelukkig daar ook mooie dingen. Worden daar drugsverslaafden werkelijk van hun verslaving afgeholpen. En uh, uh, ingezet om uh, mooie opbouwende dingen te doen. Meubels maken bijvoorbeeld. Dankjewel voor je verhaal. Graag gedaan. En uh, veel uh, zegen verder op je werk. Dankjewel. Tot, tot de volgende keer in Dit is de Nacht. Precies. Wim de Keizer was dat vanuit Brazilië. Ritapolis, geloof ik. Zo was het toch? Rit Rit Ritapolis. Polis, Ja, nou ja, ja zoiets. Goed zo. Oké. Okay. Goed, wij gaan we zo meteen verder in deze nacht. Met, uh, met uh, bijzondere uh, projecten, bijzondere ideeën van twee finalisten van de Philips uh, Innovation Award... die uh, vanavond wordt uitgereikt. En, uh, ja, ik ben heel erg benieuwd. Uh, wat dacht je van huidprinten uh, met een 3D-printer? 3D, 3D of het uh, verticaal verbouwen van groenten in een stedelijke omgeving? Nou Daar horen we zo meteen uh, meer over. Guess we did what we thought we had to, but what we did wasn't right. Prouder than we should have been, too many times we walked away. And I always knew there'd be questions, and I know what you tried. about you Live. than later. Six Men's, Non The Richer was dat. Op deze vroege dinsdagmorgen 14 mei. Een spannende dag voor uh, de vijf finalisten van de Philips Innovation Award. Vijf prachtige ideeën die de finale hebben gehaald. en Maar eentje kan de winnaar zijn. En We gaan er uh, twee bespreken in dit is nacht. Bijvoorbeeld, om eens te beginnen, de skinprint van, uh, ja, van Ingmar van Hengel, onder meer. Goedemorgen, Ingmar. Goedemorgen. Vertel, de skinprint. Wat, ja. uh, wat is jullie idee? Nou, skinprint is het printen van menselijke huid met een 3D-printer. En hiermee willen wij de therapie voor patiënten met brandwonden verbeteren. Uh, huidige therapie voor patiënten met brandwonden bestaat uit het wegnemen van een stukje gezonde huid. Meestal van het bovenbeen. Ja. En dit wordt dan uh, getransplanteerd naar de brandwond. Okay. Maar meestal levert deze manier niet genoeg huid op om de gehele brandwond te bedekken, waardoor er meerdere operaties nodig zijn en de patiënt ook lang in het ziekenhuis moet blijven. Okay. En Er is dus grote behoefte aan een snellere en ook betere therapie voor deze patiënten en Skinprint voorziet in deze behoefte. Ik wou zeggen, de, de behoefte lijkt me wel duidelijk. Ja. Maar de vraag is natuurlijk of het, of het ook allemaal kan. Ik, ik ga even de te zorg zeggen tegen de luisteraars. U kunt uh, um, dus overigens over deze twee ideeën uw um, mening laten gelden. Op Twitter kan dat door het bericht op uh, Dit is de Nacht... Uh, te retweeten voor skinprint of favorite voor urban crops. Dat is het idee wat zo meteen langs komt. En je kunt ook bellen 0800-1121 om straks even te reageren... welk idee je het mooiste vindt. Dat is zo meteen, als we die ideeën hebben gehoord... ga even verder met jou, uh, ja. Ingmar, uh, want... Um, uh, het is duidelijk dat, dat er behoefte is aan zo'n therapie. Um, ja. Maar huidprinten met een 3D-printer, kan dat? Ja. ja, want hoe gaat dat nou in zijn werk? Um, het idee is dat we een klein stukje huid wegnemen bij de patiënt. En hierin zitten huidcellen. Uh, die cellen die nemen we mee naar het lab. En ja. die gaan we vermeerderen, zodat we genoeg cellen hebben... om grote lappen huid te maken. Mm -hmm. En dit doen we dan met behulp van een 3D-bioprinter. Maar is, dat, is kunt... dat te vergelijken met die 3 d printers die tegenwoordig zo hip zijn... waar je allerlei kunststof het, het, uh, dingen mee kan maken? Het lijkt er enigszins op. Het, alleen de inkt, als het ware, die je erin stopt, is anders. Dus wij ja. stoppen er geen plastic in, maar cellen in dit geval. Ja. En er komt ook geen object uit, maar er komt uh, weefsel uit. Okay. Dus wij willen hiermee echt laagje voor laagje dan de menselijke huid gaan opbouwen. En, op, en het, op zich gebeurt dat toch al, hè? De uh, huid wordt al gekweekt in laboratoria, maar wat is nou ja. vernieuwend aan dit idee dan? Nou, dat huid kweken in uh, laboratoria, dat wordt nog niet echt gebruikt... om mensen met brandwonden ook daadwerkelijk te genezen. En dat komt vooral omdat ze er nog niet in geslaagd zijn... om grote hoeveelheden huid te kweken. Ja. En zeker voor zware patiënten, die hebben grote hoeveelheden huid nodig. En daar heb je gewoon een technologie voor nodig waarmee je snel... Uh, huid kunt maken die ook nog eens van uh, goede kwaliteit is. Ja. En de huidige manier van huid kweken die is daar nog niet toe in staat. Oké. Okay. Uh, Klinkt goed. Uh, maar heb je het uh, uh, ook al voor elkaar gekregen? Nee, en dat is precies waarom we ook meedoen aan deze prijs. Want uh, zo'n apparaat dat, uh, dat kost een paar centen, om het ja. zo maar te zeggen. Dat zou wel. Dus uh, ja, we moeten ergens mee beginnen... Uh, dus via deze prijs hopen wij uh, investeerders aan te trekken, ja, zodat e wij daadwerkelijk met dit idee kunnen beginnen. Maar mm. er wordt al wel aan uh, universiteiten onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om met een bioprinter ook daadwerkelijk huid te maken. We hebben bijvoorbeeld contact met de, ja, de expert op het gebied van uh, artificiële huid, die zit in Zwitserland. Mm -hmm. En die uh, heeft al uh, interesse getoond in ons idee en uh, daar gaan we binnenkort ook mee om de tafel zitten of we daar mee, mee kunnen samenwerken. Oké, okay. klinkt, uh, klinkt opnieuw goed. Uh, sowieso krijg je natuurlijk als je die prijs wint krijg je al uh, 130.000 of nee, ik 30.000 euro, hè? Binnen, als start, ja. start, startkapitaal. Is dat uh, is dat wat of is dat eigenlijk nog maar een heel uh, heel minimaal bedrag? Ja, eigenlijk is het klinkt het gek, maar eigenlijk is dat voor ons nog een uh, redelijk minimaal uh, bedrag. Okay. Willen wij dit echt serieus gaan opstarten... dan hebben we wel een paar miljoen nodig. Ja. Maar het begint allemaal met het kunnen aantonen... dat wij echt huid kunnen printen. Ja. En... Dat, dat moet voor uh, drie, vier ton moet dat wel mogelijk zijn. Nou, ik begreep dat hij de, de 3 d printer er ook lang over heeft gedaan. Eerder vannacht in Kazeluna uh, uh, werd verteld dat er in de jaren tachtig er was iemand uit de telefoon in de jaren 80 al betrokken was bij de ontwikkelingen van. Dus het is misschien wel een kwestie van een lange adem, uh, Ja, aan de andere kant, het uh, bioprint is wel echt een, een vakgebied op zich. Ja. En dat uh, maakt wel hele snelle ontwikkelingen door. Oké. Okay. Dus de, je, je zijn, verwacht uh, wel op kortere termijn dit al te kunnen realiseren? Ja, eigenlijk wel, ja. Als, als het geld er komt, over hoeveel jaar kunnen we dan huid printen? Um, hopelijk binnen vijf jaar. Zo, kijk eens aan. Ja. Kijk, dat is, dat is nog eens... Uh, wat, wat voor, we hebben het eerder vannacht ook gehad over risico's nemen. Daar ga ik je ook nog maar even vragen. Wat, wat voor risico's neem je zelf uh, ervoor om dit te bereiken? Nou ja, ik stond natuurlijk al, al mijn tijd en uh, energie hierin. Dus... Uh, dat is voor mij wel een risico, want uh, ik ben ook nog niet klaar met, uh, met studeren. Ja. Uh, dus dat is het grote risico voor mezelf, plus ja, uh, als je zo'n bedrijf opzet, dan moet je natuurlijk ook laten zien dat je er echt in gelooft door er ja. ook zelf kapitaal in te stoppen. Ja. Maar heb je kapitaal dan? <laughs> ja, dat is nog een, een goed punt. <laughs> uh, ja, als ar, als arme student. student. Ja. ja. ja. ja. Dat, dat, heb dat, heb dat, je al gedacht aan uh, crowd, uh, crowdfunding? Dat is ook hip tegenwoordig. Ja. Hè, geld uh, geld verzamelen via een internetsite. Uh, dat allerlei mensen kunnen investeren. Ja, daar hebben we ook aan uh, gedacht. Maar omdat wij zo'n gigantisch uh, bedrag nodig hebben. No. Ja, het, zou, het klinkt als een leuke optie. Maar ik verwacht eerlijk gezegd niet dat wij daarmee heel veel geld uh, gaan binnenhalen. Okay. Maar er zijn wel mogelijkheden, zoals een pre-seed fund. Dat is een, een soort fonds vanuit de overheid. Ja. Uh, gericht op de life sciences. Oké, okay, uh, dus er zijn en, wel potjes. En, ja. Er zijn wel potjes. Je moet alleen de, de manier vinden om de deksels van die potjes te <lacht> En het zou natuurlijk, ja, precies. Dan zou het heel helpen als je zo'n prijs op zak hebt. Maar ik ga Dan toch maar even naar je, je concurrent, Koken Helmes. Goedemorgen. Ja, goed, Hi. jij hebt ook een uh, briljant idee. Toch? Uiteraard hebben wij ook een briljant idee, ja. Pitch je maar eens even. je maar eens even. Um, nou, 70% van het, van het aardopvlak uh, is reeds in gebruik voor, uh, voor agricultuur. En er zijn steeds gr groter worden in de steden. En er moet voedsel uh, naar die steden komen. En dat kan dus uh, niet vanuit om de steden heen dus dat zou eigenlijk in de steden moeten gebeuren ja. en nu willen wij dat gaan doen. Um, dat idee heet vertical farming en wij willen dat dus in een, in een... Ja. In het centrum uh, van een stad doen. Oké. Okay. En... En, en ik zie een, een plaatje op jullie website, uh, het komt eigenlijk neer op uh, in, in stapels een hele hoge, ja wat zijn het? Zijn het karren of zijn het torens? Het... Um, ja, om dus zo, zo, zo uh, goed mogelijk gebruik te maken van, het, van, het, uh, van de ruimte. stapel je stapels of juist van een meter hoog uh, uh, groeiopvlakte op. En ja. um, met behulp van ledlicht en een helemaal uh, gecontroleerde omgeving uh, worden de goedes verbouwd zodat ze ook nog eens veel, uh, veel gezonder worden en ja. veel, veel, veel smaakvoller. Oké, okay, Urban Crops heet jullie initiatief. Is dit nou ook toepasbaar voor uh, uh, uh, iemand die midden in de stad woont en een dakterrasje heeft? Um, nou ja, nee, dus. Want wij, uh, ja. wij, wij doen het vooral onder ledlicht. Um, of eigenlijk alleen maar onder ledlicht. ze dus moet je juist niet buiten. Um, niet buiten, want het zit zo dat planten juist uh, niet het hele zonlicht gebruiken, maar alleen uh, de kleuren rood en blauw in het zonlicht. Hmm. En de andere lichten binnen het zonlicht zijn zelfs uh, de plant tegen met groeien zijn zelfs schadelijk voor, voor de plant. Dus je laat de plant eigenlijk optimaal groeien onder kunstlicht. Ja. Dat licht ja. in dit geval, ja. En in uh, met de wortels in water zodat je de nutriënten veel beter uh, kunt controleren en precies kunt controleren hoe de, hoe de groente groeit. Zou het dan niet zijn voor een, een moestuintje in de uh, toch niet gebruikte studeerkamer met folie voor de ramen? Um, ja, dat zou inderdaad uh, mogelijk zijn, maar, maar onze idee is om... Uh, met, met het risico dat de hele buurt denkt dat je een wietplantage hebt. <laughs> dat, uh... Ja, inderdaad, ja. <laughs> Maar jullie maar, idee is, is toch weer meer voor de industrie? Ja, ons idee is om, uh, om in Amsterdam uh, de eerste op te zetten. Uh, met behulp van uh, crowdfunding, uh, waar ik het net al over had ook. Oké. Okay. Uh, dat wordt ons een soort van onze showcase. En, uh, aan de hand daarvan willen wij eigenlijk uh, een, een, een unit ontwikkelen. Zeg maar een veel efficiëntere unit die we kunnen verspreiden nee. over uh, die, die we overal kunnen opzetten. Ja, en ook voor jullie zou die prijs en die 30.000 euro natuurlijk een uh, enorme hulp zijn. Ja, nee, dat zou echt een uh, redelijk goede start zijn van, uh, van, uh, van ons ding, ja. ja. oké. Okay. We hebben uiteindelijk wel investeerders nodig, maar het uh, ja. zou een mooie start zijn. Goed zo. Um, blijf even hangen allebei, um, want we gaan even luisteren naar muziek en dan ga ik intussen de luisteraars oproepen. Uh, om, uh, om even te bellen en een uh, stem te geven. Dus vind je nou dat de uh, uh, skinprint, de 3D-printer voor huid... Uh, deze prijs zou moeten winnen? Of juist Urban Crops? Bel 0800-1121 en geef je mening. Dan gaan we intussen even naar muziek. The silence that's MUZIEK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 Just Deelste, de lange was dat, When We Don't Talk. Gauw terug naar de Philips Innovation Awards. Koken Helmets met zijn idee van de urban crops. En Ingmar van Hengel heeft het idee om met een skinprint, een 3D-printer, huid uit te printen. Om brandwonden en zo op te lossen. En de urban crops zijn een soort verticaal systeem om groenten te verbouwen. En daarmee ruimte te besparen. Ja, de vraag is natuurlijk, wat vinden de luisteraars van, van Dit is de Nacht van deze twee ideeën? En uh, nou, uh, ik zou zeggen, mevrouw, uh, komt u er maar in. Wat, wat was uw naam? Kaldemurk. Kijk eens aan. En wat, uh, welk idee heeft uw voorkeur? De planten of de huid? De tweede. De tweede, dus de planten. Ja, en, waar, en waarom vindt u dat het beste idee? Uh, ja, ik heb dus uh, biologisch bezig gaan met uh, geitjes. Maar ik hoorde dus via jullie afdeling uh, of programma eigenlijk over grond. En uh, de Shell, ja, heel, heel, mag ik mag misschien geen namen noemen. Maar er komt dus uh, gasboringen. Ja, ja. Ik hoor, ik in het midden van het land. Ja, maar, uh, houd, houd uh, kort... Uh... We hebben niet veel Wat? tijd meer. er ja. nou, is dus een jongen die onderin uh, zijn uh, keldertje uh, met grond aan de gang ging. En die daar uh, enorme bacteriën uit haalde om een uh, laptop uh, of adapter te kunnen laten... Oh, op, opladen, ja. ja, dat, was, ja opladen. dat is een mooi verhaal. Je, dat is duidelijk. Ja. Jij, bent, jij bent duidelijk gecharmeerd van dit duurzame initiatief. Dat is een puntje voor jou, ja, maar uh, koker. Dus uh, maar klantie, we hebben nog een, een tweede beller. Ja? Uh, meneer, daar heb ik ook geen naam van. Komt u maar in. Mark. Ja, Mark. Oh ja, Mark. Um, uh, ben je ook voor de plant? De planten? Ik, was voor de, ik ben voor de, voor de huid. De huid. De huidprinter. De 3D-printer voor de huid. Het zo, zo bijzonder. Ik zal het heel kort maken. Omdat het zo bijzonder is als je, dat je met een machine een menselijke huid kan maken. En dat je daar ook enorm veel mensen ontzettend veel leed mee kan besparen. Mm -hmm. Ja. Ja. Ja, ik bedoel, allebei de ideeën zijn natuurlijk uh, te prijzen. En, uh, uiteindelijk, uh, ja, ik, heb ook nee, en ik zou echt vooral tegen die, uh, ja. tegen die man willen zeggen, uh, doe wel aan uh, crowdfunding voor het uh, okay. apparaat. Want een uh, paar ton heb je zo bij elkaar, daar ben ik van overtuigd. Ingmar, die ja? is voor jou. Ja, Gewoon gelijk. wel crowdfunding, doen wat alle beetjes helpen. Oké? Okay? Okay. Yes. Nou, allebei de okay, okay. punten van de ditste dag, luisteraars. Het is voorlopig nog onbeslist. Spannend voor jullie. Vanavond zal blijken wie de winnaar is van de Philips Innovation Award. Succes beide. Zometeen het Radio 1 Journaal. Met uh, onder meer uh, de dag van Wekers. Want uh, het wordt voor hem dan een heel spannende dag. Met het debat over de Bulgarenfraude. Dat zometeen. Nu het nieuws van 6 uur.